Ik denk dat de wedstrijd daardoor wat aardiger gaat worden, want het is allemaal een tikje moeizaam. De linkerkant van het veld, balbezit voor de Zwitsers. Die proberen dat balbezit ook even te houden. Weer naar Jourou. En dan wordt er meteen gejaagd, glijdt Babel uit. En daardoor kan Lichtenstein er gaan uitverdedigen. net over de middelen heen aan de rechterkant. ...gaat hij nog verder naar de rechterkant, naar de Jacky. Jacky en hij probeert die bal binnen te houden. Dat lukt hem niet, want het is Strootman die de bal over de zijlijn werkt. Het is het inworp voor de Zwitsers, die er weer even uitkomen. En we hebben ook al een aantal kansen voor de Zwitsers gezien. Het is uh, toch wel frappant dat de Zwitsers, als ze eruit komen... ...toch af en toe ook wat gevaarlijk zijn. En dat heeft misschien ook te maken met het feit dat Nederland... en uh, op de rechterkant een bekmeerst en aan de linkerkant van de wiel en de Pieters. Dat, dat scheelt toch wel wat, denk ik. Maar goed, balbezit is even voor de Zwitsers via die vrije trap. En die wordt genomen aan de rechterkant in de buurt uh, van de hoekvlag. Ja? Shakiri uh, neemt uh, die uh, vrije trap die uh, gevaarlijk gaat indraaien, Dat is er absoluut zeker. Het wordt een gevaarlijke bal voor Stekelenburg. bal komt er. Kan er niet bij komen. Kan er één hand uh, tegenaan zetten uiteindelijk Stekelenburg. En we krijgen een corner voor uh, de Zwitsers. Terwijl die corner genomen gaat worden. Wij werkten van 84 tot 90 met elkaar. Hè? Ja, klopt. Ja, ja. Met natuurlijk het allergrootste succes voor Nederland. de EK 88. Ja, dat moet nog steeds maar eens herhaald worden. Ja, ja. En dat vergeten we nooit meer. De corner. Ja. Daar uh, gaat nu onze aandacht naar uit. Die genomen gaat worden door Rudriek West. Van de linkerkant van het veld, bal gaat uitdraaien. Terwijl er nu uh, eventjes uh, door de scheidsrechter, uh, door Jonas Eriksson, uh, naar de twee heren wordt toegegaan. Met name Jouroë en Kuit. Uh, en ook uh, daar uh, een duelletje voor met Boularoux Er mag niet geduurd worden, zegt de scheidsrechter. En daar houdt natuurlijk uiteraard uh, direct niemand zich aan. Als die corner genomen gaat worden door Rodrigues met nog 20 minuten te spelen. Stand op nog steeds 0-0. Waarbij de eerste paal wordt weggewerkt. En uiteindelijk door Van Persie heel vreemd. ...over de achterlijn gekopt, waardoor de Zwitsers de, de volgende corner krijgen. En het gevaar nog steeds niet weg is. En Nederland nog steeds uh, met die 0-0 stand niet doet wat je, wat je verwacht van de nummer 2 van de wereld. Nee, absoluut niet. De hoekschopverhouding is inmiddels 8-6. Nog wel in het voordeel van Nederland. Maar ook in dat opzicht doen de Zwitsers niet eens zo, uh, zoveel minder. Hoekschop opnieuw voor Van Rodriguez wordt weggekopt. Zwitsers opnieuw in balbezit. 21 mensen nu op de helft van de Nederland. Als de Zwitsers opnieuw proberen de bal voor het doel te krijgen. In de richting van uh, de eenzame spits. Maar het lukt niet aan een plotseling balbezit. Voor Kruid halverwege zijn eigen helft. Moeizamer gespeeld naar Sneijder. Die laat de bal een half tussen zijn benen doorschieten. En dus is het strootman die de bal uh, goed blokkeert. En meteen doorspeelt naar Van Persie. Van Persie even met de ruimte. Kan hij misschien een actie die nog altijd van Persie. Van Persie na dat duurde stafsbuit aan de bal naar kuit kunnen geven, raakt dus de bal er toch ben bijna knullig kwijt, maar dan neemt ze Strootman opnieuw over. De bal bezit opnieuw voor Nederland via Snijder. Snijder gaat op zelf schieten. Hij nee, probeert dan de bal voor te geven in de richting van Babel. maar die begrijpt het dan niet helemaal. Maakt dan een gebaar van ja, wat kan ik eraan doen. Maar het is toch een beetje typerend van de misverstanden die zich af en toe afspelen in het Nederlandse elftal. Het is zeker niet dat Snijder die is heel actief probeert echt zijn stempel op die wedstrijd te drukken. Maar als de rest niet echt draait, ja, dan wil het ook niet echt lukken. Voor Benayo, de zit voor Binayo, de toelman van Zwitserland. Die gaat daar weer tijd mee winnen. Want 0-0 tegen Nederland is natuurlijk een uitstekende uitslag. De bal dan heel zachtjes naar Liechtenstein. En die blijft er dan op zijn gemakje mee wandelen. Dus, dus nu is nu eindelijk in de richting van een van de twee spitsen. Dan is het Matthijsen die zich daarover ontfermt. Kan die bal dan niet echt overnemen. En dan is het de Jong die de bal terugkomt naar Matthijsen. Matthijsen dan weer met een halve geraakte bal. En opnieuw een zit voor de... De Zwitser vieren Sakra en dan is dan bal, toch nog in Nederland bal bezit en geen overtreding vindt de scheid van Eriksson. Nederland mag door met de Jong. De jong ook weer een schortige bal naar snijden. Daar kan hij toch nooit bij. Ja, het publiek zit ook weer wat een tijdje geleden, levert het even op. Maar nu komen er toch, komen er toch weer wat sluitconcerten vanaf de tribune. Zwitser is opnieuw in de aanval aan de rechterkant. Via de nummer 15, Jamai. Jamai raakt de bal wel kwijt. Opnieuw geen overtelling. Via de braafheid. Dan is het uh, Kuit. die over de middellijn sukkelt. wat opnieuw naar ze het snijden. Dan gebeuren de meestal wat aardige dingen. Snijden terug naar Kuit. Kuit terug naar Strootman. Strootman zou de bal aan de rechterkant naar Boelarous kunnen geven. Want die zag hij niet. Bal aan de linkerkant. De braafheid. Die heeft inderdaad ook ruimte. braafheid zou hem kunnen gaan voorzetten. En dan uh, geeft Kuit een hakje. Maar die wordt hier echt goed begrepen. Is het balbezit plotseling voor de Zwitsers. En de Zwitsers zijn weer even uit de zorgen. Jack. Ja, van Marwijk. die uh, kijkt verwondigd eigenlijk. Als die bal goed komt, dat hakje van Sneijder, komt het de snijder, dan gaat het de hele wereld over. Maar nu had Van Marwijk zoiets van: bij die stand van 0-0, maak het gewoon af. Dan staan we met 1-0 voor. En ja, het geldt ook weer voor de lijst van Van Marwijk. Des te meer overwinningen, des te beter het natuurlijk is voor iedereen en alles. En zeker voor de erenlijst van een coach, die binnenkort gaat bijtekenen tot 2016. Overigens, met het binnenkomen van Strootman lijkt het alsof er iets meer body in de ploeg is gekomen, alsof er iets meer overleg in de ploeg is gekomen. Maar naarmate de wedstrijd. Voordat, en dat zei ik ook al in de eerste helft, zal je zien dat een tegenstander, ook van het formaat van Zwitserland, dat goed speelt, uiteindelijk toch wel slordigheidjes gaat vertonen. En daarvan zou Nederland moeten kunnen profiteren. Voorlopig nog niet, Liechtenstein aan de bal te hoogte van de middenlijn. Nog altijd het bal bezit voor de Zwitsers. Nog altijd in de buurt van de middenlijn. Nu dan halverwege de helft van Nederland. aan de rechterkant. Dan zou de bal misschien voortgezet kunnen worden door Memedi. Doet het inderdaad. En dan moet Stitt Rekenenburg even oppassen. Doet dat inderdaad knap. Pakt die bal meteen klemvast. En kijkt even wie er beweegt en wie er instaan. Ja, Er gebeurt niet zoveel voorin. Nu gaat Kuit zich in de middencirkel melden. En de bal gaat voorlopig naar Heitinga. Heitinga weet ook niet goed waar hij naartoe moet. Gaat de bal weer in de breedte naar, naar Matthijssen. Dat is ook geen goed teken. Matthijssen dan weer iets dieper naar Strootman. Strootman kijkt even dan weer. In de breedte naar Heitinga. Ja, Zo komt die ene goal er natuurlijk nooit. Heitinga heeft even wat ruimte om naar de middellijn toe te gaan. Er speelt dan nu Kuithaan, die nog altijd op de eigen helft is. Dan de Bergbal naar Boelarous. Boelarous dan weer terug naar Stekelenburg. Het is een beetje tekenend voor de besluiteloosheid die dit Nederlands elftal hele periode lang heeft te bevangen in deze wedstrijd. Nog altijd, bal bezit voor Nederland, maar het schiet niet op. Er zijn geen 2-3 meter opgeschoten. Nog altijd Heitinga weer. Die komt veel te veel aan de bal op deze manier. Strootman die heeft even ruimte. Gaat nu over de middellijn heen. Geeft de bal dan mee. Aan, uh, van Persie, die is hem alweer kwijt. En dan gaan we de Zwitsers uitverdedigen. Maar dat gaat ten koste van een overtreding. En dan krijgen we zelfs een uh, blessure nu. En, en is het een, een hele gele kaart of alleen maar, alleen maar een vermaning voor de team waar de Zwitserse aan, eh, aanvoerder? En het is, uh, is wel een ooit vrije trap voor Nederland. Misschien gaat dat dan wat opleveren. Het is uh, Sneijder in ieder geval die zich daarmee mee bemoeien. En misschien dat er een eindelijk weer wat gaat gebeuren, Jack. Ja, als Sneijder zich daarmee bemoeit dan weet je in ieder geval dat er een idee achter zit. En dat er ook gevaar uh, uit voort kan komen. Nu met de vrije trap terwijl er een wissel komt uh, aan Zwitserse zijde. En we afscheid gaan nemen van uh, Shakiri. Chucky die vervangen gaat worden door de nummer 16 door Gelson Fernandez, speler van Leicester City. En dat zijn dan de plichtplegingen zoals we die noteren in deze wedstrijd. Waar de Zwitsers in ieder geval zo min mogelijk gaan wisselen. Dat gaat eigenlijk ook voor Nederland. Omdat men van beide kanten toch als een serieuze oefenpartij ziet. Al zal Van Marwerk met name kijken naar de dingen die niet goed gaan. Terwijl de vrije trap nu komt. De vrije trap van Snijder wordt doorgekopt in het 16 meter gebied op Kuit. Komt uiteindelijk terecht bij Van Persie. Van Persie, van Persie geeft die bal voor. Doet dat met zijn linkervoet. En uiteindelijk wordt hij weggewerkt. Jourou speelt de bal ook nog een keer in het lichaam van Van Persie. En uiteindelijk is het voor. Van Bergen, die de bal heel ver weg knalt, als het ware over de Gotthard En vervolgens is het balbezit er voor Boularus. Tussen twee maanden door draait de bal even terug. Uh, Nijtse de Jong is de enige eigenlijk die bij de middencirkel staat. Wordt een beetje opgejaagd, niet meer dan dat, maar toch. En Vrij heeft er dan voor gezorgd dat het via Stekenenburg via de linkerkant wordt opgebouwd. Terwijl Luc de Jong er direct gaat inkomen bij Oranje. En wel, we zitten weer voor Stekenburg. Want opgejaagd door die Zwitsers, Want die blijven het toch knap volhouden fysiek. Want ze hebben veel moeten geven tot nu toe. Maar tot nu toe zijn ze daar uitstekend in geslaagd om Nederland op die nul te houden. En af en toe ook een paar kansen te creëren. Dirk Kuit. Glijdt dan Hovang al voor de bal heen. Krijgt hem op karakter dan toch weer terug. Krijgt er ook een applausje voor. En dan is het Strootman niet verder. Het gaat uitverdedigen. Maar dan moet de bal toch weer terug. Omdat de Zwitsers gaan jaren weer Stekenburg Die de bal dan met een lange trap over de middenlijn heen schiet. In de richting van Van Persie. Die vliegt dan het komt hij wel van, van Van Bergen. Maar is er is een overtreding geconstateerd. Nee, ja, het is buitenspel was het van Van Persie. Die kwam teruglopen uit de buitenspelpositie. Daardoor krijgen we opnieuw een vrije trap voor de Zwitsers via Djuru. Juru in de lengte van het veld. Zo net over de helft van zijn eigen helft heen. Weer terug de bal naar Juru. Juru is dan opgejaagd door Snijder. Snijder gaat dan verder op Doe Benayo. Benayo moet dan uitkijken. Die slaagt er toch nog in om de bal een eind weg te krijgen. Het hoogte van de middenlijn wordt hij doorgekopt door Tsaka. Maar niet goed doorgekopt. Opgevangen door de Jong. Dan ruimte aan de rechterkant voor Boularoes. Roest. Dat heeft de Jong goed gezien. Boerderoest dan, maar die doet er toch minder mee opbouwend gezien dan van de wiel. Moet dan terug naar Kuit. Die speelt de bal alweer weer te ver voor zich uit. En dan kunnen de Zwitsers weer gaan aanvallen via Mehmedi. Mehmedi dan wacht even tot er wat mensen meekomen. Wacht dan te lang, want er zijn te weinig mensen voorin van de Zwitsers. En dan kan Nederland weer aan aanval gaan denken. En dan komt Van Persie, dacht ik, weer uit bij de spelpositie teruglopen. Maar er wordt niet voor gefloten. De bal gaat terug naar Benayo, de doelman. Binaaio dan aan de rechterkant een beetje lichtzinnig naar Liedstijn. Die wordt onmiddellijk opgejaagd door Babel. moet de bal weer terug naar Binaio. Binaju, ditmaal met een wat langere trap in de richting van de spits. En uh, wordt de bal opgevangen en dan door Indra de aanvoerder verder voor uh, vooruitgestreeld. En voorlopig uitstekend opgevangen door Braafhever. Die krijgt dan een behoorlijke tik. Maar ja, Nederland blijft de bal bezit. Daar wordt er niet gefloten. En is het uh, Mathijsen die verder kan gaan opbouwen. Maar die doet dat toch weer terug. Naar Stekelenburg. En op deze manier, met om maar 12 uur te spelen, schiet het niet echt op, Jack. Nee, maar ik vind het zo leuk om, uh, om naar je te kijken. Want volgens mij heb je het al 21 jaar niet meer gedaan. Ja. Ja. Ja. Het is echt <tie> geweldig. Is een, het is wel het wennen weer, hoor. Ja, ja maar het was is hartstikke mooi. En je, de, de namen ook meteen uh, echt complimenten. Balbezit uh, nu uh, voor Matthijssen. Matthijssen speelt de bal richting Kuit. Kuit tussen twee mannen in naar Babel. Die hebben we eigenlijk niet meer gezien na een goede openingsfase in de wedstrijd. waarin hij gevaarlijk was, waarin hij snel was. waarin hij uh, ook acties kon maken. En uh, hij moest zich nu beperken tot korte combinaties met Strootman. Strootman uh, die uh, oogt. In dit elftal al als, als een routinier. Ziet dan uh, dat er een overtreding wordt gemaakt door uh, Braafheid. Uh, Sneijder staat er nog even te protesteren. En dan krijgen we een dubbele wissel. Babel uh, zal eruit gaan. En uh, Luc de Jong gaat erin komen. Dan gaat uh, Van Persie naar rechts, kuit naar links. En uh, gaat Luc de Jong uh, in het centrum spelen. En uh, aan de kant van uh, de Zwitsers gaat Vrij eruit en komt er in de nummer 7 Degen van Young Boys. Niet het Young Boys uit uh, Haarlem, want dit Young Boys heeft gewoon de hele competitie kunnen spelen. <laughs> en een vrije trap opnieuw voor de Zwitsers. Halverwege de eigen helft en die bal gaat genomen worden, Benajot de doelman. Wacht even tot er genoeg mensen voorin zijn, dat is nu inmiddels gebeurd. Want als de Zwitsers bal bezit hebben dan proberen ze er ook af en toe uit te komen en dat levert ook wel wat kansjes op. De bal zit nu op voor Matthijs. komt de bal door. Strootman komt de bal nog verder door. En dan blijft de bal een tijdje hangen. En dan heel mooi doodgemaakt door dus Snijder, Snijder met even ruimte. Speelt de bal naar links naar Kuit. Kuit moet dan weer terug waarschijnlijk. Of gaat nee? Goed doorgespeeld naar Snijder Die vrije diep. Snijder even met ruimte. Maar krijgt dan meteen weer twee man bij ze. Dan even breed naar Strootman. Gaat hij misschien schieten, Strooman. Wordt dan uh, tot twee man geblokkeerd. Misschien dat Kuit er nog bij kan komen? Nee. Dan gaat de bal dan toch via Zwitserse been. Dacht ik over de achterlijn. of de, Ja hoor, corner. is al de negende hoekschop voor Nederland. Terwijl uh, de Zwitser de zes hebben gehad. We gaan eens kijken wie die hoekschop nu gaat nemen. Aan de linkerkant zal het uh, Sneijder wel zijn. Of om zich toch iemand anders melden. braafheid komt ook in de van die hoekschop Gaat dan toch weer weg. Het is Sneijder inderdaad. We hebben uh, bijna het hele Nederlandse elftal gezameld. In en rond het stadsgebied van de Zwitsers. Komt die bal, wordt weggekopt. Opgevangen door Braafheid. Braafheid zou hem terug kunnen naar Sneijder. Doet dat inderdaad. Sneijder nu met de voorzet in de richting van de tweede paal. Doel komt eruit bij Nijen. Twee vuisten. Het die de bal weg. Opgevangen door de jongen. Die kan misschien geschieten. De jongen. Met... Oh, die staat ook weer op een Zwitser. En uh, zo komen de Zwitsers er weer uit en kunnen misschien nu meer gaan vallen voor een counter. Goede bal aan de rechterkant naar Degen die net in het veld is. En die fluit uh, die dan werkelijk Braafheid naar de grond. Nou, dat is een overduidelijke overtreding. Sterker nog, Braafuit blijft daar geministreerd liggen. En die heeft zo te zien nog een pijn. Krijgt nu ook de excuses van Degen. En dat was inderdaad een hele duidelijke opzichtige overtreding. Hoe dan ook, Nederland mag een vrije trap gaan nemen. Maar... De Degensen. Ja, <laughs> en we hebben nog maar minder dan tien minuten. Balbezit voor Strootman, die de bal even komt halen. Die veel opeist. En in ieder geval, zoals ook nu, een strakke passing geeft naar voren. Dus niet in de breedte. Hij zoekt altijd de mogelijkheid om naar voren te spelen. En dat klinkt eigenlijk heel simpel. Maar er zijn maar heel weinig spelers die dat kunnen en die het durven. En die het ook zien. Balbezit met Matthijs. Matthijs richting Luc de Jong. Dat zou gekund hebben, maar dat doet hij niet. Dan maar naar de linkerkant van het veld, waar Kuiters nu is beland. Kuiters speelt hij wel veel te hard richting Luc de Jong. Die er niks mee kan doen. Maar Jourou ramt de bal dan ook naar voren. Dan is Braafheid de man die wordt weggeduwd. En de Zwitsers kunnen dan overnemen. Maar Braafheid herstelt zich, doet dat goed tussen twee man in. En uh, Bot dan ook nog een keer uh, met de man die uh, net binnen de lijnen is gekomen met uh, Fernandes. De braafheid heeft de laatste minuten niet echt in de zin. Die denkt, wat kom ik allemaal tegen? Van links naar rechts. Het botst en het gaat en het doet. Maar hij mag nu de vrije trap nemen en daar staat niemand in de buurt. Dus dat moet eigenlijk gaan zonder enig gevaar. Hoewel, je zal altijd zien dat je dan in de grond trapt. Braafheid neemt er enigszins de tijd voor. Ik kijk op de klok. Nog te spelen, niet meer dan acht minuten officieel. Nog altijd Braafheid. Houdt de bal even bij zich. Geeft het dan een beetje schortig mee aan een stroom. Nou, die kan er ook echt niet echt bij. Maar dan komt de bal met toeval weer terecht bij Braafheid. En die gaan we voor de zekerheid maar weer terug. ...naar Stekelenburg. Die heeft heel veel terugspeelballen gehad. Ook tekenend voor deze wedstrijd. Stekelenburg dan een uitstekende paas naar de rechterkant. En dan is het opnieuw balbezit voor Nederland via uh, Luc de Jong... ...die de bal naar de zijkant speelt. En dan is het uh, de, opnieuw de Jong die de, de bal terugkrijgt. En dan moet hij weer terug naar uh, Heitinga. Op een slordige manier de bal zoals verder naar Stekelenburg. En Stekelenburg moet dan weer gaan uitverdedigen via Matthijs. Halverwege zijn eigen helft. Matthijs heeft dan nu wat ruimte. Speelt de bal dan knap door naar snijder. Snijder door naar Kuiten nu aan de linkerkant. Kuit dan door naar Strootman. Strootman is de bal dan kwijt naar Giroud. En dan komen de Zwitsers er even uit via een, een knap hakje. En Fernandes dan invallen naar uh, een van de spitsen, Memedi. Memedi, die zoekt Matthijs op. Nog altijd Memedi. Gaat hij schieten? Nee, legt de bal dan breed. En dan komt de schot van Inler, Nou, dat is niet eens een onnare schot. Gaat een metertje over. Toch even een plaagstootje van de Zwitsers. En misschien dat het Nederland nog even prikkelt om aan te zetten voor een slotoffensief. Want het mag slangsom wel gebeuren. Met nog maar een minuut of 7, 7,5 te spelen. Is de Stekelenburg die toch weinig haast maakt om die doeltrap te gaan nemen. Maar goed en ook, we hebben nog 7 minuten en nog altijd 0 tegen 0. Licht geïrriteerd is van Marwijk door een paar acties van braafheid. Zoals ook nu, die maakt eigenlijk een overtreding. Dat zal de reden zijn dat bijvoorbeeld Anita zich warm loopt. Maar ook Wernaldem loopt zich warm, zag ik net aan de zijlijn. Terwijl Nederland in de aanval is en de doorkopbal van Luc de Jong mislukt. Daar waar hij van Persie met die kopbal had kunnen wegsturen, ook Vlaar. Loopt zich volgens mij warm. Is het balbezit in ieder geval voor de Zwitsers. Omdat hij de bal even kort houden, neemt Nederland over. Via Heitinga en Sneijder. Snijder weer een goede opening aan de linkerkant van het veld. Probeert ook meteen te openen richting Kuit. Kuit uh, dringt zich eigenlijk in die rode muur. Waar Snijder dan moet proberen een gaatje in te pureren. Dat doet hij met Kuit. Uh, van Kuit is die bal heel moeilijk. Braafheid kan er ook niet goed bij komen. En dan uh, gaat die bal uh, via de voeten van uh, Braafheid bijna over de zijlijn. Lukt uiteindelijk wat de Zwitsers betreft niet. Maar die komen er toch uit met Fernandes. Is het Kuit die een overtreding maakt. En de Zwitsers die halverwege de eigen helft aan de rechterkant van het veld bij de zijlijn een vrije trap kunnen gaan nemen. En lijkt het dus op een gelijkspel af te gaan. Een teleurstellende 0-0 in een vriendschappelijke wedstrijd. Nederland trekt heel veel publiek in dit soort wedstrijden. Maar je kan heel snel ook krediet verspelen als je dit soort wedstrijden blijft spelen. Ja, dat merk je ook aan het publiek dat af en toe echt een stilzwijgen vervalt. En zelfs af en toe een, fluit, een concertje heeft weggegeven. En dat is toch niet echt prettig voor de spelers, denk ik. Maar ze hebben we hebben er toch niet echt eh, lering uitgetrokken, want het blijft allemaal een beetje gezapig, een beetje moeizaam bal bezit opnieuw voor Huytingen die is ook veel te veel aan de bal geweest dat hoort eigenlijk niet voor een centrale verdediger de jong dan weer dan weer naar Heitinga. terug dan weer de jong de jong dan waarschijnlijk weer nu komt Snyder zich terug laten we wel afsnijden. helpt naar de duurde middenlijn kijkt dan even en ziet weer niemand vrij staan. hoe dan ook in de breedte naar Heitinga. die heeft nu ruimte gaat over de middenlijn heen nu 10 meter over de middenlijn bal zou aan de rechterkant kunnen naar Boeraroos Boeraroos zou hem voor kunnen zetten goede voorzet Nou, doet de jong de jong haalt uit nou dit kwam niet goed uit voor zijn rechterbeen bal gaat een metertje over maar het was in ieder geval weer eens een aardige aanval van het Nederlands elftal. En dan krijgen we een doeltrap van Benayo. De doelman van de Zwitsers die uiteraard geen haast heeft. Want 0-0 uit tegen Nederland. Dat wordt ongetwijfeld als een overwinning ervaren in Zwitserland. Benayo gaat dan even nog zijn hand. Goede schoot maken. Oh, we krijgen nog een wissel bij de Zwitsers. Nummer 18 komt erin. Even kijken wie dat, wie dat nou is. Dat is Moreno Constanzo. Eigenlijk ook niet echt een Zwitserse naam. Maar goed, uh, die, die komt er in elk geval in. En nummer 17, dat is Saka, uh, gaat eruit. En uh, dat betekent dat er weer wat extra tijd bij komt. We hebben nog om nu of vijf, denk ik, Jack. Maar er zullen wel nu of twee bij komen, denk ik. Ja, en uh, loopt uh, bij Nederland een drietal spelers zich warm. En Aldem heeft zich uh, ook uh, gemeld bij Anita en Vlaar. En heb ik het idee dat er uh, toch uh, dan heel snel gewisseld zal moeten gaan worden. Want anders uh, gaat het uh, niet meer lukken in deze wedstrijd... om uh, voor deze spelers een extra interland aan de naam toe te kunnen voegen. Is het balbezit nu? Nu voor Inder met de goede bal binnen doorgestoken. Is dit dan de mogelijkheid voor Degen? Degen draait om zijn man heen en gaat schieten. En schiet in de korte hoek en het geldt heel erg weinig. Ach, no. Want uh, Nederland was er eigenlijk uitgespeeld. En als ik Nederland zeg, uh, roep ik braafheid in dit geval. Die uh, ja, niet echt grote indruk maakt als linksachter. En dan zie je toch ook dat een Pieters een behoorlijke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Ook hij er dus niet mee vanwege zijn blessure. En dan zie je toch dat als er een aantal vaste waarden bij het Nederlands zelf dan niet is. Dat het dan toch uh, een beetje experimenteel theater in de uh, wordt uh, kan worden genoemd. Alhoewel grond valt nu mee. Omdat het veld in de arena eindelijk uh, na een jaar of 15 goed is. Dus het balbezit nu voor Van Bergen. Uh, die is echt van uh, snelle haal. Snel thuis, of lang halen snel thuis. En Mathijsen kan er dan nou ook geen richting aan geven. En dan zijn de Zwitsers weer een balbezit met Inler. We altijd de Zwitsers nu net over de helft heen. En er komen inmiddels weer 7-8 man op de helft van Nederland. De andere wordt de Zwitsers. We gaan het weer proberen nu via Degen, die goed ingevallen is. Degen de schijnbaar. gaat hij opnieuw schieten. Nee, raakt de bal dan kwijt. Maar dan komt de bal toch weer terecht bij Imer. Imer opent aan de linkerkant. Die staat uh, iemand behoorlijk vrij. müller komt er nu pas bij. En gaat de bal terug naar Imer. Die gaat misschien schieten. Nee, toch weer naar de linkerkant. Daar staat nog steeds iemand vrij, maar ik dacht dat hij buiten zat. Nou, de grens zegt de vlak niet. Dus de bal wordt voorgezet, maar te hard voorgezet, maar komt niet te binnen in Zwitsers balbezit. De Zwitsers nog altijd aan de bal en het duurt er al een hele tijd. Het is niet fijn de rechtsback die helemaal bij de vast staat nu. En is het kuit die de bal over de zijlijn werkt. En zo krijgen de Zwitsers nog een inworp te nemen vlakbij de hoekvlag. En inmiddels staan er weer 21 mensen op de helft van Nederland. Toch een teken dat Zwitserland misschien nog een kansje duikt op die ene goal. Dat zou natuurlijk een normale sensatie zijn. Maar 0-0, dat wordt ongetwijfeld al als een morene overwinning ervaren. Zwitsers opnieuw in balbezit. Inworp is inmiddels genomen. Nog altijd moet de bal verder terug lijkt mij. Want zo schieten we niet echt op. Maar toch nog altijd de Zwitsers balbezit. Nu weer over de zijlijn via Dirk Kuit En opnieuw de inworp via Degen. Nee, die laat het over aan Liegsteiner. Die gaat de bal nog even kijken of hij hard genoeg is. Nou, dat lijkt me wel. Dan gaat hij nu eindelijk eens ingooien, doet dat inderdaad. En de bal gaat naar de rechterkant, in de buurt van de hoekvlag. En dan gaat hij nog ook de achterlijn ook. En dat betekent de zevende hoekschop voor de Zwitsers. En Nederland heeft er negen gehad, dus ook in dat opzicht scheelt het allemaal niet zo gek veel. En iedereen snakt een beetje naar het einde, maar veel mensen gaan ook weg. Hebben niet echt veel waarvoor hun geld gehad, vind ik. Maar goed, we hebben nog twee minuten. Het kan nog. Het kan nog, maar dan met name voor de Zwitsers, omdat die een corner mogen nemen. En dat kan best eens gevaarlijk zijn met uh, Constanzo, die, uh, die van de rechterkant gaat nemen. Bal gaat ongetwijfeld van het doel wegdraaien. En uh, ook deze corner is wel met gevoel, maar is te kort. Waardoor uh, Nacho de Jonge kan wegwerken en uh, Liefsteiner een overtreding maakt. De speler van Juventus overigens, zoals er wel meer spelers uh, in de Serie A lopen. Hij speelt uh, daarbij uh, Juventus. Spelers van Napoli zitten er onder meer ook bij. Dus het is helemaal niet zo'n slecht elftal. En die, uh, die ploeg heeft uh, onder Hietsveld uh, gewoon een goede druk gemaakt vanavond in de arena. En Nederland stelt teleur met het balbezit nu voor Heitinga. Heitinga die uh, naar voren wil, maar niet echt kan. Uh, omdat het daar wordt afgeschermd. En misschien dat het ook in het hoofd van het Nederlands zelftocht zoiets leeft. Als je in vier dagen tijd twee vriendschappelijke wedstrijden speelt. Is die tussen Duitsland en Nederland natuurlijk eentje die je eerder uh, op je nachtkaartje zet. dan uh, Nederland tegen Zwitserland. Maar het fluitconcert is streamend. En datgene wat Nederland heeft opgebouwd uh, in een lange tijd. gooit men hier vanavond in de arena redelijk de, de, de vuilnisbak in, moet ik zeggen. Tja, mijn Braafheid Gaat het nog eens proberen aan de linkerkant. Halverwege de helft van de Zwitsers. Geeft de bal dan aan de Strootman. Stoon maar wordt er ook meteen weer fel opgejaagd. Want fysiek zit het toch ook goed in elkaar bij de Zwitsers. Dan moet Matthijsje zelfs helemaal terug naar Stekelenburg. Tekenenbeurt op de rand van het stadsgebied. Jaagt de bal naar voren voor misschien wel een van de laatste aanvallen van Oranje zou kunnen zijn. Luc de Jong koopt de bal goed door naar Boularoos. Krijgt de bal weer terug. Luc de Jong opnieuw, opnieuw naar Boularoos. Nu naar de rechterkant zou hem voor kunnen gaan zetten. En die speelt hij weer bovenop een Zwitser trouwens hij toch alle vrijheid had om wat leuks met die bal te gaan doen. Speelt hem dan zomaar weer tegen een tegenstander aan. Maar hij kan wel ver ingooien. Misschien dat dat nog wat op gaat leveren. Terwijl we nu de laatste minuut zijn ingegaan Officieel nog maar een halve minuut. Als Boularoos tenminste eens een keer de inboorp gaat nemen. Nou dan gooit hij hem ook nog maar 3 meter ja. En dan gaat hij weer over de zijlijn. Nou, dit is wel het het einde van een uh, erg teleurstellende wedstrijd. Het begint langzamerhand een beetje vervelend te worden. En wat mij betreft, Jack, ik hoop er nog helemaal geen minuutje meer bij. Nee, en uh, doe je het over 21 jaar nog een keer of zo? <laughs> ja. nee, het is een wedstrijd. Ja, ja, ja. ja. <laughs> het, is, uh, het, het valt niet mee wat de Nederlands Elftal vanavond doet. En uh, het publiek uh, reageert dat nu ook af, terwijl er een overtreding is van Van Persie. En uh, ik me inderdaad afvraag waarom we Anita en Vlaar... zo lang moeten warmlopen in de zekerheid dat ze er toch niet meer in gaan komen. Van Marwijk zal, uh, zal boos zijn, zal teleurgesteld zijn. Zal het wel verklaren en zeggen... ja, het zijn zware weken en maanden voor uh, dit soort topspelers. Maar je hoopt... Dat er dan energiek wordt gevoetbald. Want als je energiek voetbalt zoals Kuit altijd doet, die nu de bal onderschept. Dan is het allemaal wat makkelijker en kost het ook wat minder kracht. En zal je zien dat je misschien een veel betere wedstrijd speelt. De Snijder jaagt door op Tjourou. Jaagt Joch een keer door op Tjourou. Jaagt nog een keer door. Maar uiteindelijk is het ieder in balbezit die eruit kan komen. De Zwitsers misschien nog een keer voor een aanval, Bert. Ja, inderdaad. In de midden, in het cirkel worden er nogal de Zwitserse balbezit. Ook Die nu de linksback die vaak mee naar voren komt. Geeft de bal nu mee met die. Althans, dat was de bedoeling. En dan wordt de bal eigenlijk heel simpel door heiting. Over de zijlijn geplaatst. Het lijkt wel of hij de tijd mee probeert te winnen. Maar de we is snel genomen door de Zwitsers. Die gaan het nog één keer proberen. Of vinden ze het eigenlijk ook wel best? Of gaat de bal nog één keer in de richting van Stekenburg. Altijd de Zwitsers in balbezit. Komt de bal uh, in een minder. dan aan de rechterkant naar Liefstijlen. De, de rechtback die er ver mee naar voren is gekomen. Gaat hij naar nou schieten? Nee, dat doet hij inderdaad niet. Het is Dirk Kuyt die er weer tussen zit. Die echt onvermoeibaar is. En snijder probeert de bal dan op te vangen. Wordt dan, dacht ik, onderuit gaat maar dat mag doorgegaan worden. En dan krijgen we zo waar nog een mogelijkheid voor de Zwitsers misschien. Via Liefstijlen Speelt de bal en een 1-2'tje met de hoekvlag. Dat komt niet helemaal goed uit, maar hij houdt er wel een inworp aan over. En zo krijgen we waarschijnlijk de allerlaatste mogelijkheid voor de Zwitsers via een inworpwetse... Bij de hoekvlag, een metertje daar vandaan. Wordt de bal heel kort ingegooid en wordt er nu afgevlogen? Nee, nog altijd niet. Wordt er nog altijd niet afgevloten. lief houdt die bal even vast. Wacht kennelijk op het einde. signaal. Dan is het Degen die probeert uh, Braafheid te passeren. Dat lukt hem niet. Braafheid die wint dan dit wel. Maar wel de bal ook weer kwijt. Speelt er ook slordig hoor. Ja, en nog goed. altijd weer de Zwitser in balbezit bal bezit. Eigenlijk is dat een hele slechte zaak. Dat de Zwitser zo belangrijk in bal bezit. Sterker nog, kans op een schot. iedereen laat hem zomaar lopen. De nummer 18 de invallen. En dan is het, tot, uiteindelijk is het van ben helemaal op de -back plaats die de bal terug moet spelen naar Stekelenburg. Nou, begint zo langs een beetje verman te worden. En is het ook afgelopen. Nou, hoor het publiek. Ja, het zit erop. Uh, het was een gedenkwaardige avond. Waarvoor allemaal dank. Ja. Uh, jij, Bert, en uh, Ron en Leo. En uh, Bas. Alleen de spelers hebben daar verder geen uh, invulling aan kunnen geven. Teleurstellende 0-0 in deze wedstrijd. Over vier dagen in Hamburg zijn we natuurlijk weer live bij. In, uh, in met die wedstrijd tussen Duitsland en Nederland. Nog even kort, wat doe jij tegenwoordig, Bert? Uh, ik woon op Tesla en ik maak tegenwoordig verhalen voor Playboy. Onder andere, Het is een, een soort nieuwe carrière begonnen. Prima, ja. daar ken ik je van. Ja. Goedenavond, dat was het voorlopig. Er ligt al een hele toekomst voor je in het verschil, Jack. Ja, met nietjes. Ja, ja precies, in je navel. De wedstrijd was niet veel vanavond, beste luisteraars. Maar het commentaar des te mooier. Stemmen uit het verleden met als hoogtepunt voor mezelf... toch wel mijn oude held Bert Nederlof samen met Jack van Gelder. Bij die wedstrijd, Nederland-Zwitserland 0-0. Het is inmiddels zes minuten van half elf. U hoort zo het uitgesteld nieuws met Trudy Vennerich. Meneer Kolvoort. Hallo Willem. Onderwaterfotograaf Willem Kolvoort duikt in de vijver van vroege vogels. Nog meer water. Als jij het even zingt, hè, Menno. Mediterranee. Zo blauw. Zomer. Een promotieonderzoek naar de kleuren van de zee. En Bas Haring, de duurzaamheidsrevolutie: biobollen. Plus de strijd Arctie, tegen de Natuurwet van Arctie, Henk Bleker. Arctie luister zondagochtend van 8 tot 10 naar... Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hallo beste mensen. Hier weer de minder file berichten van Kees. De A12 bij Zoetermeer is... Me, Kees! Wacht nou even. De nieuwe spitstrook op de A12 bij Zoetermeer is nee. er helemaal klaar voor. En Ik wij... Niet. Nee, heb nou even geduld...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 Het is vijf minuten voor half elf, Trudy Vendrich met het uitgestelde NOS-journaal. In Turkije zou een gekaapte veerboot op weg zijn naar een streng bewaakt gevangeniseiland waar PKK-leider Öcalan vastzit. Dat hebben bronnen rond de PKK gemeld. Öcalan zit op het eiland een levenslange gevangenisstraf uit. De Turkse autoriteiten hebben het bericht niet bevestigd. De minister van Transport zei vanavond dat vier tot vijf radicale Koerden van de PKK... bij de stad Ismit een veerboot hebben gekaakt, gekaapt. Aan boord zijn 19 passagiers. De kapers zouden hebben gedreigd het schip op te blazen. In Syrië hebben ooit troepen van president Assad opnieuw hard opgetreden tegen demonstranten. Ook vandaag was het geweld het hevigst in de stad Homs. Daar vielen volgens mensenrechtenorganisaties negen doden. Verspreid over Syrië zouden daarnaast nog eens elf doden zijn gevallen. Sinds de protesten tegen president Assad in maart begonnen zijn er al meer dan 3500 mensen omgekomen. Vertegenwoordigers van de EU, het IMF en de Europese Centrale Bank... gaan waarschijnlijk begin volgende week naar Athene... voor overleg met de nieuwe Griekse regering. Minister van Financiën Venizelos zei vanavond... dat hij zich eerst gaat richten op het binnenhalen... van de volgende 8 miljard van de noodhulp. Daarna moet de regering ingrijpende hervormingen... door het parlement loodsen om in aanmerking te komen... voor nog eens 130 miljard aan leningen. Het overgangskabinet onder leiding van de technocraat... en ex-bankier Papadimos werd vandaag beëdigd. In de Turkse badplaats Antalya zijn twee Turkse broers veroordeeld tot celstraffen van ruim 60 jaar voor de dood van drie Duitse scholieren. De slachtoffers van 21, 19 en 17 jaar overleden ruim twee jaar geleden nadat ze illegaal gestookte wodka hadden gedronken. Ze hadden de wodka aangeschaft in een hotel dat de drank had ingekocht bij de twee broers. Er werden ook vier scholieren ziek. Twee hotelmedewerkers werden schuldig bevonden aan aanlatigheid en kregen vijf jaar cel. Het weer, het koelt af. In het Noordoosten kan het vannacht licht vriezen. Morgen overdag, vooral in het Oosten, zon. In het Westen meer bewolking, maar het blijft droog. En het wordt dan een graad of elf. Dit was het NOS Journaal. Als ik zeg, je vermogen verzilveren. Wat zeg jij dan? Amsterdamgold.com. Bescherm je vermogen. Mijn naam is Wessel van Alfen.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 Twee minuten voor half elf op de Europese velden is vanavond gevoetbald. Het ging ergens om, Ragnar Niemeyer. Mag je wel zeggen, ik zit net te luisteren naar de bondscoach van de Turken, Guus Hiddink. En die zegt zelf ook al, ja het is eigenlijk bijna gespeeld. En dan bedoelt hij natuurlijk dat de 3-0 achterstand in Istanbul opgelopen tegen de Kroaten. Dat die normaal gesproken niet meer in te halen is. En uh, ja, dat is een vervelend verhaal voor Hiddink. De supporters begonnen eigenlijk al vroeg in de wedstrijd om zijn hoofd, om zijn ontslag toch op zijn minste te vragen. En uh, ja, je gaat je bijna afvragen of de Turkse bond, waar de voorzitter, waar Hiddink ooit ondertekende zijn contact... Ondertekende, waar die is vertrokken. Je gaat je afvragen of hij misschien wel voor de return van dinsdag in Zagreb... misschien al aan de kant wordt geschoven in een soort van wanhoopspoging van de bond... om de Turken, ondanks deze 3-0-nederlaag tegen de Kroaten... nog richting dat uh, Europese kampioenschap van volgend jaar uh, te krijgen. Laten we even kijken wie daar wel uh, naartoe kunnen gaan. Nou, bijvoorbeeld uh, de Ieren. En dat is uh, leuk. Voor het eerst sinds 2002 lijken ze naar een groot toernooi te gaan. Een 3-0-overwinning bij Estland. Dat zo hoopte op uh, het eerste grote eindtoernooi... In de geschiedenis. Maar uh, ja, 3-0 doelpunt van Andrews in minuut 13. In de 67e minuut. Walters en good old Robbie Keane. 19 minuten voor tijd met de 3-0 voor de Ieren. Hij was er al bij tijdens dat wereldkampioenschap van 2002. En natuurlijk een prachtige kers op de taart heet dat dan voor Giovanni, Giovanni Trapattoni de Trap uit Italië. Want hij is met zijn 72 jaar de bondscoach van de Ieren. Ja, ik zit zijn erenlijst even te bekijken. Kampioen overal en nergens geworden. Geweldig, staat van dienst als coach. En hij mag nog een keer naar een Europese kampioenschap gaan. Tsjechië maakt een goede kans, want die ploeg won met 2-0 aan het einde van de rit van Montenegro. Het jongste Europese land bestaat pas sinds 2006. In de 63ste minuut 1-0 door Pilar. En in de slotminuut, zeer belangrijk, Sivok met de 2-0. En dat is toch een prettiger marge dan dat je met 1-0 was afgereisd naar Montenegro. De Tsjechen dus in de buurt net als de Ieren. En tot slot de laatste wedstrijd hebben het er nog niet over gehad. Bosnië tegen Portugal eindigde in 0-0. Dat betekent dat de Bosniërs in ieder geval geen goal hebben geïncasseerd. Dat zou een uitdrukken. Uitdoelpunt zijn geweest van de Portugezen. Ja, aan de andere kant, misschien is Portugal toch wel de favoriet. Met in Lissabon een thuiswedstrijd tegen Bosnië erbij. Speciaal nog bij die wedstrijd, 2007 werd Haris meedoen. Ja, Europees kampioen met jong Oranje. Koos later omdat hij het grote Oranje vermoedelijk niet zou halen, dacht hij. Voor eh, Bosnië, het land van, ik dacht, zijn moeder. Hij stond in de basis, werd wel vervangen. Maar dat is toch een Hollands tintje aan die 0-0 van Bosnië-Portugal. Estland, Ierland 0-3. Tsjechië, Montenegro 2-0. Bosnië-Portugal 0-0. En je gelooft het bijna niet, Turkije, Kroatië, Hiddink, Kroatië 0-3. Zij Ragnar Niemeijer, even terugkomend op Guus Hiddink. Ragnar gaf al aan wat Hidding bij de Turkse tv zei. Hij is op dit moment, kan ik zien, in gesprek met collega Joep Schreuder. En dat gesprek hopen we zometeen. En dat zal ook zeker gebeuren voor 11 uur. Maar zometeen uit te zenden hier in Langste Lijn. Vorige maand werden de honkballers wereldkampioen. Vandaag was de grote huldiging Haarlem was eventjes de enige echte honkbalhoofdstad. Dat begon dan met een rondvaart en eindigde op een podium op de Grote Markt. Tussendoor werden Sydney de Jong, coach Brian Farley en technisch directeur Robert Eenhoorn benoemd tot ritter in de orde van Raje Nassau. Floris van Hoorn volgde de feestdag op de voet. Uh, we gaan nu varen, dus we varen over een kwartier, twintig minuten varen we echt daar bij de, de Lange Brug uh, het Haarlem in. Adrien Paul, Adrien. Hey, goedemiddag, uh, wij staan op het punt om uh, te vertrekken richting uh, de stad. Hè? Ja, uh, ik heb wel uh, behoorlijk veel schijfvaart op het moment. Dus uh, geef ze maar even een seintje als je bij de buitenrust bent. Ja. Die boebertje! Boebertje! Heerlijk zonnig weer, varend over het Haarlemse water. En Sidney de Jong zit binnen. Ja, nee, ja, mijn vriendin zit beneden. Dus dan ga ik even bij mijn vriendin zitten. En ik ga zo direct even naar boven even tussen die jongens. Maar het is een hele vol boven. Dus uh, ja, hier hebben we nog de ruimte. Hoe geniet een routinier van zo'n feestje? Ja, misschien op een iets andere manier. Nee, ik, uh, ik geniet in, uh, ja, in volle teugen ervan. Maar uh, ja, nou ja, het is gewoon, gewoon, gewoon genieten. Gewoon zien wat de dag je brengt. En dan uh, zo druk op het plein en uh, met alle mensen. En hier met de jongens boven. Dus uh, ja, nou ja, ik vind het gewoon een superdag. En ik geniet misschien wat rustiger. Het is vier weken geleden. Wat is er in deze tussenliggende periode gebeurd? Nou ja, Er is wel heel veel aandacht uh, van verschillende mensen geweest: van bedrijven, van, uh, van shows, van uh, media. Dus dat is wel heel erg leuk, dat, uh, dat je gewoon als honkballer uh, nu heel veel in de aandacht staat. Als uh, iedereen buiten spelers en staf even zoveel mogelijk naar achteren wil gaan. Want spelers en staf gaan als eerste af van boord. Dames en heren, hartelijk welkom allemaal in Haarlem, honkbalstad. In het bijzonder natuurlijk welkom aan onze wereldkampioen die vandaag uh, centraal staan. En dat allemaal, uh, David, in jouw eigen Haarlem? Ja, daar ben ik heel erg trots op dat Haarlem dit op, uh, voor elkaar opgekregen. gekregen. Hoe was deze dag tot nu toe? Ja, het is geweldig, het is ongelofelijk. En er komen nog veel meer mooie dingen aan. Dus dit is voor ons echt uh, ja, iets unieks. Vier weken geleden werden jullie wereldkampioen. Waar kwam het besef in de afgelopen periode van we zijn de beste? Ja, dat is denk ik uh, twee weken daarna pas gekomen. Want ja, je zegt het al tegen jezelf, maar je hebt zoiets van ja... Is het, wat, wat, wat betekent het nou? Maar nu begint het steeds meer van, hey, we zijn de beste van de wereld met Hongwall. Het is ongelooflijk. Het is echt niet normaal. Hoe nu verder? Uh, deze lijn moeten we vast te weten te houden. We, letten, we leggen voor onszelf elke keer de lat een stuk hoger. En dit is weer een, uh, een lat die uh, ja, voor ons uh, heel hoog is gelegd door ons nu. Maar ja, wij hebben het team en de, de kwaliteit om uh, toch elke keer weer die lat te halen... ...en hem elke keer voor ons weer een stukje verder te leggen. En dat is voor ons heel belangrijk en voor Nederlands Hongwall heel belangrijk. Was Nederlands Honkbal hier aan toe? Ja, ik denk het wel. Nederlands Honkbal staat al jaren aan de, aan de top. Maar hebben nooit echt op grote toernooien WK's uh, wat gewonnen. Het heeft haar Majesteit de Koningin behaagd... jullie te benoemen tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Dat wist je niet, hè, op de boot. Nee, dat wist ik nog niet. Ja. Ridder in de orde van Oranje Nassau, Sidney Van Naarten. Ja, dankjewel. Ja, het een super uh, bizarre verrassing. En, uh, ja, het, het is heel gek om te vertellen, maar het is een beetje net als je wereldkampioen wordt. dat is een soort ongeloof uh, op dat moment dat je dat, dat, dat over je heen gaat. En Dit is eigenlijk een beetje hetzelfde. Je, in een keer, uh, nou, je hoort in één keer wat aangekondigd wordt en uh, ja, dan hoor je een jouw naam en dan denk je van wauw. Willen iedereen naast team en staf naar beneden gaan om met de begeleiding naar uh, de grote markt te gaan? Daarna gaan we met team en staf in de bus naar de Gravenzaal. helder in Haarlem. Ik ik, niet op um, Haarlem oranje. Wereldkampioen. Een enorme schil en een voor de coach. Dit is een mooie verrassing. Ja, zeker. Um, ja, ik heb het al een paar keer gezegd, maar uh, je, je hebt op dat moment geen woorden voor. Je bent uh, echt uh, weggesleept uh, bij het moment. Het is, uh, het is, ik kom van zo diep. En, uh, yeah, ik heb net, uh, je wordt net gevraagd, en je wordt, uh, gevraagd wat, wat, wat er aan de hand is. Waar komt die emoties vandaan? En het is moeilijk te verwoorden, want uh, het is een... Het is het gevoel waar je. Ja, ik heb het nooit zoiets meegemaakt. Ik, ik heb geen vergelijking. Moment in mijn leven. Dus ja, heel bijzonder. Dames en heren, nog één keer. De wereldkampioen 2011 honkbal, het Nederlands team. Pret grote vreugde in Haarlem. Dat was vanavond in Istanbul wel heel anders. Want Turkije van Guus Hiddink ging onderuit in eigen huis tegen Kroatië. Joep Schreuder na afloop, in gesprek met de bondscoach van Turkije. Het is drie kwartier na afloop van de wedstrijd. De Turkije is afgesminkt in het eigen stadion hier in Istanbul naast met de trainer. De coach, de bondscoach Guus Hiddink. Die ook al met de Turkse TV heeft gesproken. Ja, Wat vertel je dan? Wat is je verklaring? Wat vertel je nou het Turkse volk? Ja, dat, dat je inderdaad afgesminkt bent als team. En uh, iedereen eromheen ook, uiteraard. Uh, ja, de emoties gaan dan heel hoog uiteraard in, in dit land. Maar ik denk dat het heel realistisch is om te, om te zeggen dat dit, dit het maximale was. In de tweede minuut kom je achter. En dan weet je dat het tegen Kroatië lekker op de counter dan gebeurd is. Dat, je hebt toch een plan? Ja. ja. Twee minuten al echt foute rugdekking ontbreekt. Ja, nee, ik denk dat je het, het goed het verschil ook in de, in de rest van de wedstrijd kon zien... Tussen uh, een team waarvan de jongens spelen in de grootste leagues van Europa... in, in de Bundesliga, in de Premier League... en uh, dan krijgen ze nog het voordeel van de snelle goal door die stomme fouten. Ja, en dan is het al in feite gebeurd. En, en wij hebben heel weinig spelers die, uh, die in grote leagues spelen. Ja, dan, dan wordt het moeilijk. Dan, dan heb je zogenaamd schijnoffensief, maar dat is niet echt, uh, niet echt gevaarlijk. Je hebt die play-off-wedstrijden. Dat, dat zijn bijzondere wedstrijden. Je hebt met Nederland gespeeld, je hebt Australië heb je het gered. Met Rusland dan niet, maar toch... Beaam je het feit dat je dat met dit Turkije, ja, dat is de chemie er niet. Je hebt er geen grip op. Probeer ja, dat eens uit te leggen. Het is niet een kwestie van uh, chemie of grip, dat zijn allemaal van die vluchtbegrippen. Ik denk dat, ik denk dat je heel, heel nuchter moet constateren dat de kwaliteit tussen de twee teams te groot is geweest. En dat de tweede plek die we in de, in de pool gehaald hebben, dat maximaal haalbaar was. En, dan moet je, en als je dan zo'n wedstrijd playoff wil halen, dan moet het. Even meezitten, maar dan moet je niet stukjes fouten maken die wij gemaakt hebben. Dan is het gelijk over en sluiten. Guus kon altijd toveren, maar je moet wel een toverstaf hebben. Of je moet het elftal hebben waarmee je kan toveren? Nee, maar ook in de tijd dat het, dat het wel, eens, wel eens lukte, dan werd er ook vaak gezegd. Dat, dat is natuurlijk ook niet zo. Uh, het gaat om, om de kwaliteit. En, en dat, dat verschil heb je vanavond kunnen zien. Dan moet je nog naar zaken hebben. Moet je dat, ja, ja, ja, maar dat... dat vind ik op, op zich niet zo erg in die zin. Er zijn een aantal jongens die, uh, die tegen een gele kaart opliepen. En uh, het is nou goed, want ik heb een aantal jonge jongens erbij. En natuurlijk is het beslist, daar hoef ik niet zo moeilijk over te doen. Maar dat die zich nu gaan tonen in het, uh, in het Turkse voetbal in het Turkse team, die krijgen hun kans. Het is niet dat dit het laatste wedstrijd is geweest in de carrière van Guus als trainer, toch? Nee, ik ga dinsdag of eerder gaan wij naar Zagreb en daar... Ja, daar gaan we toch met die jonge jongens proberen om, om nog enig eerherstel te krijgen voor henzelf uh, en voor iedereen. Het blijft altijd positief, Guus Hidding, ondanks die 3-0-nederlaag thuis tegen Kroatië. Dan die wedstrijd hier in Nederland van vanavond. Het ging natuurlijk nergens om, het was gewoon een, een oefening te land. Maar toch, 0-0 werd het daar. Roland van der Geer praat daar met John Heiding. Wat is het uh, verhaal van deze 0-0, John? Een... Uh... Moeizame wedstrijd. Ik denk een wedstrijd uh, met twee kanten, veel balverlies. Een paar goede momenten gehad. Uh, je moet scoren vandaag. Je krijgt een paar uh, grote mogelijkheden die je niet benut. Daarnaast is, uh, is het goed dat we de, de nul hebben gehouden. Weliswaar uh, af en toe met uh, kunst, en kunst en vliegwerk. Alleen goed, het is toch wel, uh, toch wel lekker als je de 0 houdt. Ik denk dat het een, een leerzame wedstrijd was. Ik denk dat, uh, dat, dat je Zwitserland toch wel wat uh, krediet moet geven. Een jonge ploeg, wil willen voetballen. En, uh, je ziet dat zij uh, het ons vrij lastig hebben gemaakt. Want normaal gesproken kunnen we natuurlijk van achteruit vrij makkelijk uh, de vrije man vinden. Alleen nu, wanneer Maarten de bal had, zetten ze ons ook gelijk onder druk. En dan moet je vanuit de tweede bal gaan voetballen. Alleen dat uh, gebeurde uh, bij Vragen vandaag. Wat het gekke is, de lat ligt ontzettend hoog. Hè? Men wil een dominant oranje. Dat willen jullie zelf ook. Je noemt dus deze oorzaken. Maar is er meer? Is er ook nog zoiets van, ja, misschien moeten we ook wel een stapje harder? Nee, denk ik niet. Ik denk dat de wild is er. Dat is, uh, is er bij iedereen. Dat merk ik nu ook in de kleedkamer. Iedereen baalt natuurlijk dat je, dat je niet gewonnen hebt. En ik denk dat dat een goed teken is. Ik denk dat je uh, natuurlijk thuis uh, in een uitverkocht huis... Ja, dan wil je winnen. Uh, dan wil je het verschil maken. Ik denk dat, dat we dat bij vlagen uh, heb je een paar mooie kansen gecreëerd. Alleen ik denk overal is het niet uh, goed genoeg geweest vandaag. Dat is gek. Hè? Jullie ontmoeten niet vaak dit soort tegenstanders die uh, druk naar voren zetten en jullie eigenlijk vroeg opsluiten. Ja en daarom moet je, moet je Zwitserland ook uh, ja, toch wel de nodige krediet geven. Het is natuurlijk een jonge ploeg. Een uh, ploeg dat uh, voorheen volgens mij uh, wereldkampioen geworden is met een, uh, met een aantal spelers uh, hierin. Je ziet dat ze met flair durven te voetballen. En, uh, nou ja, goed, het is aan ons om dat in vervolg uh, ja, beter aan te pakken. Maar goed, als je, een, uh, als je de wedstrijd uh, openbreekt met een goal, dan loopt het natuurlijk heel anders. Alleen, uh, ja, goed, zij blijven in de wedstrijd. En, uh, uh, ik denk dat, dat zij af en toe net uh, een mannetje uh, te makkelijk vonden zeg maar, om vrij te spelen. Wat zeg je dat, die, die, die, die streamende fluitconcerten? Helemaal niks. Nee? nee goed, het is, uh, is voetbal. We hebben natuurlijk Nederlands, Nederlands voetbal uh, natuurlijk op de kaart gezet. Uh, je hebt het publiek natuurlijk uh, met, met name de laatste wedstrijd enorm verwend. En, goed, en dan kan er zo'n wedstrijd tussen zitten. En dat, uh, dat, is, dat is alleen maar goed, denk ik. Uh, niet natuurlijk dat ze fluiten, alleen het is wel goed dat het voor ons te beseffen is dat, dat het uh, uh, toch beter moet, ook in dit soort wedstrijden. Is dit een voorbereidingswedstrijd naar die grote clash tegen Duitsland? Nee, het is een wedstrijd apart. Uh, het is een, uh, ook een wedstrijd uh, uh, waarin je in andere omstandigheden mee te maken krijgt. Bijvoorbeeld natuurlijk dat zij iets uh, meer op snelle druk zetten. En Duitsland is een totaal andere wedstrijd. Ze zijn natuurlijk uh, uh, op de FIFA-ranglijst als mij nummer 2 en nummer 3 op de wereld. Dat is iets waar je naar uitkijkt, die ontmoeting? Absoluut. Dat is natuurlijk een, uh, toch gewoon een prestige, uh, prestigewedstrijd. He sits back flexes thoughts for the moment Scratches his head and does his best James Dean Well, then there, there Diane, you ought to run off to city Diane says, baby, you ain't missin' nothin' Jack, says, say, Oh, yeah, life goes on Long after the dream of livin' is gone Yes, they can. John Mellekam toen hij nog optrad onder de naam John Cougar. Jack en Diane We hoorden net al John Heitinga in gesprek met Ronald van der Geer. Ronald sprak ook met Dirk Kuit. Ik denk niet dat je nou heel tevreden hier staat, Dirk. Nee, eigenlijk niet. Uh, ja, gewoon... Uh, we hebben er niet van gemaakt wat we gehoopt hadden. We zijn gewoon teleurgesteld met het resultaat en teleurgesteld met het spel. Maar ja, je probeert hard te werken. En uh, goed, uh, wij zijn ook mensen, dus uh, er komt niet altijd uit wat je, wat je eruit wil halen... En, uh, wat erin zit. Ja, want je, je wil een vinger op een zere plek leggen. Kun je dat bij deze wedstrijd? Dat je kan zeggen, ja, dit hebben wij nou absoluut niet goed gedaan. Nou, waar we vooral uh, een beetje moeite mee hadden. Met name de eerste helft vond ik uh, is dat we een, toch een vrij goed positiespel hadden. En dat we te vroeg te snel druk wilden, wilden zetten. Maar als gevolg dat hun er uh, uh, ja, wat makkelijker doorheen kwamen. Omdat we gewoon als team niet goed stonden. En uh, ja, dan moet je ook soms in thuiswedstrijden gewoon iets meer inzak, iets compacter spelen en dan op het juiste moment druk zetten. Dan maak je het jezelf veel makkelijker. Uh, ja, nogmaals, ik uh, denk dat het positiespel uh, niet, uh, niet fantastisch was. Dan uh, kwamen denk ik gewoon uh, één, één tempo uh, tekort. En één tempo tekort kort uh, ja, maakt net het verschil tussen uh, 1-2-0 winnen en, uh, of gelijk spelen. jullie hebben toch zoveel klassen om dat gedurende een wedstrijd te zien, te lezen en te coördineren. Ja, wel, maar we voelden ook wel dat we niet goed in de wedstrijd zitten. Maar ik denk wel... Dat het elftal gewoon hard gewerkt heeft, alleen uh, ja, vandaag uh, dat niet tijdens de wedstrijd heeft aan kunnen passen. En dat is, uh, dat is jammer, maar dat uh, neemt ook gelijk een uh, rivans gevoel naar uh, aankomende dinsdag toe. Wat ik wel een compliment voor je tegenstander is, is dat ze zich niet ingaven. Dat ze probeerden te voetballen en dat zeer goed deden. Nee, uh, wat ik al zei, is echt een voetballende ploeg. Uh, ja, niet voor niets zijn, uh, is, is, is de lichting onder 17 wereldkampioen geworden... En vandaar zie je toch dat er toch heel veel voetbal in zit. Dat is ook iets waar wij mee te maken nu krijgen. Want dat hebben we denk ik ook een lange tijd niet gehad. Een ploeg die voetballend sterk is en ook voetballend durft te spelen. En nogmaals, als je dan iets compacter bent, een klein, een klein beetje meer inzakt, dan, dan maakt je jezelf makkelijker bij balverlies. Maar ook uh, ja, in balbezit uh, hebben we vandaag tekort gebracht. Het wordt niet meer geaccepteerd. Hè? Je hoorde de fluitconcerten in de rust en na afloop. De lat ligt hoog. Ja, het verbaasde mij enorm. Want uh, volgens mij is het drie jaar geleden dat wij voor het laatst een, een thuiswedstrijd uh, verloren hebben. En uh, ja, ja, je de... hebt niet eens verloren. Ja, ja, maar ik bedoel, <laughs> op zo'n manier voelt het als, als verliezen. En ja, het enige wat ik het publiek mee wil geven... als wij wat willen bereiken straks uh, in Polen en Oekraïne... dan hebben wij hun steun ook hard nodig. Krapel. En uh, ja, goed, laten we hopen dat ze de volgende keer uh, volledig achter ons staan. Ja, nog één ding. Je zei net, nou, is dus een extra revancheprikkel voor dinsdag tegen Duitsland. Is dat nog nodig? Uh, eigenlijk niet. Nee, maar goed, elke prikkel die we in, uit ons lichaam kunnen halen... die, uh, die zullen we gebruiken, want... Uh, Aankomende dinsdag voelt het absoluut niet als een vriendschappelijke wedstrijd. Nee, dat is iets waar je naar uitkijkt, denk ik. Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat het een hele enerverende wedstrijd zal worden. Uit in Duitsland, mooi stadion. Waarschijnlijk uitverkocht huis tegen een topland. En dat is wel iets waar we met z'n allen naar uitkijken. Maar we zijn er ook met z'n allen van doordrongen dat het dan beter zou moeten als vandaag. Ja, was het in de koel, hè? Blijft een fantastische wedstrijd. Ja, daar ligt heel veel historie, hè? Dus daar kijken we naar uit om weer een goed resultaat te halen. Naast de Jack Plaat van vanavond, Dexis Smith runner en Dexi Jackie Wilson, set. Ja, het commentaar vanavond was leuk bij de wedstrijd, legendarisch met uh, al die stemmen uit het verleden. De wedstrijd zelf, het stelde allemaal bitter weinig voor, een beetje teleurstellend hoorden we vanavond ook. Roland van der Geer in gesprek met bondscoach Bert van Marwijk. Bert, wat is het, uh, het verhaal van wat jou betreft wat deze 0 nou ja, goed, je kunt niet altijd uh, top zijn. En, en we zijn al heel lang vaak heel erg goed en heel dominant. En dat waren we vandaag niet. We waren veel te wisselvallig. We hebben tegen een goede tegenstander gespeeld. En die hebben dat in het verleden vaak bewezen. Die hebben de kwalificatie net misgelopen. Hebben ook een beetje pech gehad. Hebben ook wel laten zien op Wembley dat ze gewoon heel goed kunnen voetballen. Daar stonden ze met 2-0 voor. En uh, daar hadden ze eigenlijk makkelijk kunnen winnen. Spelen ze 2-2. Um, durven we te voetballen. Daar hadden we in het begin wat moeite mee. Daarna kregen we wel de rust. En hadden we ook een aantal hele goede aanvallen. Zoals we dat gewend zijn. En een paar redelijke kansen. Nou ja, de tweede helft um, uh, hebben we uh, na een minuut of vijf onze minste fase gehad, vind ik. Ja, en daarna herpakten we ons toch weer. en hebben, Wij hebben ook de beste kansen op de wedstrijd natuurlijk gehad. Uh, maar dit is wel een, een tegenstander die verdiend gelijk speelt heeft tegen ons. En wij waren te wisselvallig en we waren niet zo dominant als dat we normaal gesproken gewend zijn. En verwacht je dan, juist van een ploeg die jij hebt, die een wedstrijd kan lezen, kan omschakelen dat ze dat iets meer doen? Dat ze reageren op de tegenstander meer dan dat ze dat nu hebben gedaan? Nee, maar goed, dat heeft ook te maken met, met, met de vorm van de dag. En, en de ene keer lukt het wat meer dan de andere keer. En we hebben het heel lang heel goed gedaan. En nu is het dan uh, een keertje wat minder. En, uh, ja goed, ik speel geen wedstrijd om gelijk te spelen. Je verliest hem niet. Je had hem kunnen winnen, je had hem ook kunnen verliezen. Maar um, ja goed, ik, ik denk dat we de tweede helft qua organisatie wat beter stonden dan de eerste helft. In de eerste helft hadden we in het middenveld wat problemen. Omdat we te snel druk wilden zetten vanuit het middenveld op hun centrum. En deze mensen kunnen aardig voetballen. Ja, dan, dan kom je op het middenveld vaak iemand tekort. En, en dan speel je ook niet, niet kort genoeg op elkaar. Om dat van achteruit nog te corrigeren. Dat deden we in de tweede half beter, zonder dat we echt goed werden. En, en ja, goed, je, je kan altijd een mindere dag hebben. Uh, heb je nog schade opgelopen? Ik hoorde net hemstringblessure. Ja, ja Rafael heeft een, een hemstringblessure en verwacht een, een verrekking. Uh, maar hij haalt dinsdag zeker niet. Van Persie, gaat hij nu naar huis? Dat is het verhaal wat ik tenminste net hoor. Ja, Robin, die uh, heb ik mee afgesproken dat hij één wedstrijd speelt. Wat is... En dat is dus deze wedstrijd. En... Het heeft geen zin om hem erbij te houden en hem mee te laten reizen terwijl hij gewoon niet meer hoeft te voetballen. De bondscoach Bert van Marwijk over van Persie overbelast. was de constatering en blijft dus thuis van de vaart. Gaat ook niet mee voor die wedstrijd dinsdag in Duitsland. U heeft het allemaal kunnen volgen hier op Radio 1 in die lange uitzending van Langs de Lijn Nederland. Zwitserland 0-0. Wat uh, is er nog meer voor sport te beleven? Morgen weer op deze zender tussen half vijf en zes hebben we het over de middag natuurlijk. Jonathan de Graaf ontvangt dan uh, bij het sportforum Tom Boot natuurlijk. Uh, maar ook Chris van nijen ...chefsport van het AD en Jeroen, uh, Jeroen van Bel van de NOC-NSF. Daar wordt over gesproken, vast over het Nederlands elftal van vanavond. Um, over de EK-playoffs, natuurlijk Turkije. Um, die dramatische afgang mag je toch wel zeggen in Istanbul... ...over de positie van Guus Hiddink. Misschien wel in relatie tot Ajax, want daar wordt ook over gesproken. Alle onrust daar en... De mogen we hopen. zal er ook nog even stilgestaan worden. En dat zal ongetwijfeld ook gebeuren bij de dood van boxlegende Joe Frazier. Dat dus morgen tussen half vijf en zes hier op Radio 1. Zometeen met het oog op morgen. En er zit hier Thijs van der Brink. Veel plezier met hem.